Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Australische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door zittend premier Albanese, zo meldde polls. En dat betekent dat hij kan beginnen aan een tweede termijn. Albanese is de leider van de centrum-linkse Labour-partij. In de peilingen lag de conservatieve oppositie juist lange tijd aan kop. Maar daar kwam verandering in toen de Amerikaanse president Trump een handelsoorlog begon die ook Australië raakte... Veel kiezers associëren de ideeën van de Australische conservatieven met de confrontatiepolitiek van Trump. Partijleider Dutton heeft zijn verlies erkend en Albanese gefeliciteerd met de overwinning. In de meeste Nederlandse gemeenten is onderzoek gedaan naar het onteigenen en doorverkopen van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt het NPO Radio 1-programma Pointer. 176 gemeenten hebben hun onderzoek aangekondigd en daarvan zijn er 139 afgerond... 50 gemeenten zijn nog geen onderzoek begonnen. Bij het merendeel gaat het om weinig Joodse panden die werden verkocht. Het Centraal Joods Overleg zegt dat gemeenten de maatschappelijke plicht hebben om onderzoek te doen... als het vermoeden bestaat dat ze geld hebben verdiend aan de Joodse panden. Er is al meer dan 100.000 euro opgehaald voor de groep jonge asielzoekers uit Sint-Anna-parogie... om een dagje naar de Efteling te gaan. Het COA noemt de inzamelingsacties hartverwarmend, maar zegt dat het uitje niet alsnog doorgaat. Afgelopen week ontstond er ophef nadat asielminister Faber het uitgelekte pretparkbezoek onuitlegbaar noemde. De excursie stond gepland op een dag dat er in het Friese dorp ook een kermis wordt gehouden. Tijdens die kermis ontstonden vorig jaar opstootjes tussen mensen uit het dorp en jonge asielzoekers. Het COA gaat het uitje nu op een andere manier invullen. Het weer in het noorden en zuiden veel bewolking. In het midden nog lange tijd zon. In Limburg gaat het vanmiddag regenen. Het is 14 tot 20 graden. Morgen weer veel bewolking met soms wat regen. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 kom je even binnen, hè? Tweede uur. Geweldig. En doe Gold je met de uh, Lonely Boy. Welkom inderdaad, het Tweede uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. De sun always shines in uh, Zandvoort. Uh, dus dat betekent ook, ook vandaag weer, ja, uiteraard. Haha. Want jij bent er weer, het Oeh. zonnetje in huis, uh, Dolly. <laughs> en uh, wat gaan we allemaal nog doen in Tweede Uur, trouwens? Uh, ik zat net te spieken. We gaan straks weer eventjes uh, kijken... of er nog wat Zandvoortse nieuwtjes te vertellen zijn... Dan gaan we daarna weer muziek maken natuurlijk. Of tenminste uh, draaien, draaien. Ga niet zelf muziek maken, schrik maar niet mensen. Uh, rond de klok van half vier gaan we de evenementenagenda even onder de loep nemen. En dat doen we niet alleen. Want ook gaan we even luisteren naar Erik Weijers van Circuit Zandvoort... Uh, ...die gaat uh, ons vertellen welke evenementen we dit jaar op het circuit kunnen verwachten. En dat is geloof ik niet heel misselijk, hè? Nee, dat maar, ook, weer, ja, maar ook weer niet zoveel. Want uh, maar, de Formule 1, ja, dat, uh, dat, uh, ja. ja, het circuit moet maanden vrijgehouden worden ja, voor de Formule ja, 1. Ja, je ziet hoeveel tijd daarin gaat zitten voordat ja. alles opgebouwd is en uh, voorbereid... ...en dan moet het weer afgebroken. Wanneer ze daarmee uh, beginnen, hoor je straks van Erik Weijer. Zo is dat. En nou ja, we, we verder heel veel lekkere muziek uh, natuurlijk. Voetbal hebben we ook. Want, uh, ja, dat houden we in de, ja, de gaten. De wedstrijd is uh, vanmiddag om half drie begonnen daar uh, in Amsterdam. OSV 1, de nummer uh, 13 tegen de nummer 12, SV Zandvoort. En het, uh, ja, het is een uh, rustig, uh, kalm zeetje op dit moment uh, daar. En het staat 0 tegen 0 op dit moment. De tussenstand dus uh, van uh, die wedstrijd. Mocht er verandering komen, dan hoor je dat hier op deze Sunny Day bij ZFM.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 The shelter Shelter for the night And this one could be heaven Is deze Armin van Buren niet uh, nu bij Klasgenoten? geloof het wel, hè, op uh, SBS. Wat, wat zeg je, sorry? Nee, je te... hebt programma Klasgenoten. Deze oh. Arman van uh, Buren, of Armin van Buren. Is die ook geweest? Nee, die komt nu volgens oh, die komt... mij. Oh, ja. het is zo'n leuk programma. Ja, hè? Ja, vroeger had je het natuurlijk met Koos Postuma, de reunie. En nu heet het Klasgenoten. Ja, met uh, Dennis, het... hè, toch? Of doet hij het niet? Nee, uh, oh. Kamp, Kampfus, uh, oh, Rob Campus. Campus doet het, doet het. Oh, En dat okay. doet hij goed. Hij doet het goed. Hij, hij, hij leidt dat heel goed. En het is enig om. Uh, zoals met Katja Schuurman. Weet je wel, die wordt toch wel heel vaak uh, door, de, door de hekel gehaald. Uh, over dat ze een mannengek zou zijn. En als je dan even een kijkje neemt in de leven. valt het reuze mee. En is ze eigenlijk bar eenzaam. En dat, dat komt dan allemaal te sprake. En ze was zo open. Ze was zo open over alles. En um, ook over de verslavingen. Over dingen fantastisch. Ik heb genoten ervan. Ja, dat valt mij ook op. Uh, dat iedereen uh, ja, eigenlijk heel veel vertelt. Ja, je ziet, je kijkt ook meteen met heel andere ogen naar zo'n iemand. Want je hoort natuurlijk altijd maar alleen het nieuws uh, via shownieuws en bij de kapper. Als je de privé zit te lezen, dan denk je, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Is het weer maar, zover? Ja, maar dat zijn dus blijkbaar allemaal gewoon of uh, uh, uh, vals geïnterpreteerde uh, reportages, of uh, gewoon een, even een, een moment uit hun leven. Maar als je dan op die moment zo iemand van een andere kant leert kennen. En helemaal door die verhalen van vroeger natuurlijk. Hè? Met alle beelden erbij. Echt een leuk programma. Oké, okay, dus, uh, aanraden dus, uh, dus. Ja, dus nu uh, dit weekend Armin van Buuren. Armin van Buren. je met Sunny Days. Leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, wij hebben ook een uh, zangeres uh, hier in uh, Zandvoort. Wie ja. kent haar niet, hè, Wendy Moore. Ja, en, uh, zeker. Ja, die blijft uh, aan, uh, aan, de, aan de weg timmeren, of hoe heet dat. <laughs> ja, nou ja, ze heeft pas een heel mooi avontuur meegemaakt. Je lacht, je rot. Uh, kijk, ze uh, schrijft en, en doet alles zelf natuurlijk. Arts, allemaal hartstikke goed. En uh, ze timmert ook lekker aan de weg. Maar op een gegeven moment uh, kreeg ze uh, met een TikTok-filmpje wat ze gemaakt. Omdat ze hoorde dat dat zou stoppen uh, in Amerika. Dus ze dacht, nou dan doe ik er gauw nog eentje. Maak ik nog even een filmpje. En toen werd er gereageerd vanuit China. En toen werd er uh, gezegd dat ze gecast was voor een talentenjacht. En toen dacht ze, ja, doei. Dat is vast nep en dus ze is dat gaan onderzoeken. Maar het bleek dus echt te zijn voor een heel. Uh, uh, uh, hoe noem je dat? Een heel populair uh, uh, talentenjachtprogramma. En uh, uh, toen, toen heeft ze een, uh, ja, een auditie gedaan. En toen uh, uiteindelijk is ze naar China afgereisd en heeft ze daar uh, opgetreden. En ze, ze begint nou razend populair daar te worden. Wow, gaaf. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En uh, even denken hoor, want, want ik zie nu een stukje voor me staan. Dat had ik nog niet even, helemaal niet, niet zo goed gezien. Dat, dat ze bij terugkomst, Was ze een tegen van... Ja, ik zit even te kijken bij NH-nieuws, daar stond het allemaal. Ik denk, hartstikke leuk. Uh, oh, dat, dat is het. Um, uh, er was een formatwijziging uh, gekomen. En dan moest ze verplicht drie dagen lang meewerken aan een livestream in het Chinees. Maar dat bleek logistiek voor haar niet haalbaar. En nu wordt haar auditie nog wel uitgezonden. Maar een vervolg zit er niet meer in. Maar ja, ze laat zich niet uit het uh, veld slaan hoor. Want haar agenda staat alweer vol. En oh ja, op 4 juli, is ook leuk om te weten... is er een release show van haar album, een nieuwste album, in Amsterdam. Wow, dat doet ze echt goed. Ja, joh, ja, zeker weten. Dus, dus en je, ja. ja, en jij hebt ook een mooi nummer van haar uitgekozen hè, die je graag ja, op de dat radio dat wil is, horen. Uh, ik weet niet of het een allernieuwste nummer is. Volgens mij wel. Wat ze heeft uitgebracht. En ik vind het een waanzinnig lekker nummer. En ze, uh, ze doet haar mond open over hoe het gaat als je wat talent hebt en hoe ze je proberen te kneden. En dat je op moet passen dat je niet je eigen persoonlijk kwijtraakt als je in dat proces verloren gaat. Zullen we even gaan luisteren? Ik heb zeker. voor het nummer uh, Trigger. Dat vond ik erg mooi.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 Zeker. Onze eigen Sanfordse Wendy Moore hoor je, met uh, Trigger. Ja. Leuke platen, Dolly. Ik vind het een heerlijk nummer, echt waar. Ik, Zeker. Het zit zo mooi in elkaar, echt waar. Echt een prachtig nummer. Dus, ja, ze kan het uh, echt hoor. Zoek hem even op op uh, YouTube en uh, geniet van uh, de muziek van uh, onze eigen Wendy Moore. Zo Weet je trouwens dat? over onze eigen gesproken, gaan we nog even naar uh, Yves Berens uh, zo dadelijk. Oh. Want uh, Yves heeft weer een nieuwe single. Alweer, Ja, Yves heeft weer een nieuwe single. Is die vorige al uit de top 40? Nou, of hij... Uh, goeie, hij, raak, met, hij begint hij steeds kon, meer op de Beatles te lijken. Hij komt me meerdere singles tegelijk. Mijn god. We gaan hem zo meteen draaien, de <laughs> nieuwe single van Yves Beerense. Ja. Eerst even een uh, lekkere andere gouden ouwe. Ja, deze ken je waarschijnlijk nog wel, hè? Ja. Bij Paul, uh, bij Paul de Leeuw is hij groot geworden. Ja. ja. Mr. Blue. Mr. Blue. René die Klein. Die jongen. Ja. ja. Mooi nummer. Jazeker.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 I'll be lonely too Patriot emotion Is the cause of the commotion After all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 Wij blijven hem gewoon lekker draaien omdat hij zo goed is. Je hoort Mr. Blue hier op de zaterdagmiddag bij ZFM. Goed nieuws vanuit Amsterdam, we staan met 1-0 voor. Gescoord door Otman Vertoets. en het is nou rust daar. Straks de tweede helft. You must be lost in a land. I search your footprints in the sand. Feel you need A desperate call that I do not understand. A burning bridge, a lonely highway. Another dark night, thinking alone. What could have? Happened? Bij deze single van uh, America kunnen we eigenlijk maar één uh, ding zeggen. ouds maar gouds. En je hoorde me hier uh, bij uh, ZFM. Uh, The Border was dat uh, uiteraard uh, van uh, die band. Mm -hmm. Het is bijna half vier. We gaan de evenementen met je doornemen. Ja, we zitten tegen Bevrijdingsdag en uh, de dodenherdenking aan. Oh, die heb ik daar... in het journaal gestopt eigenlijk. Oh, oh, die heb je in het journaal gestopt. Ja, de nieuwsberichten. Oh, ook oh goed. Krijgen oh, we die goed. nog of niet? Even kijken. Ja, nou, die, ja dan uh, doe ik het volgende uur, vertel ik over vier daar, daar maken we ruimte voor Want er uh, is zoveel te doen. Precies. Nou, ja, wat uh, nog meer dan? Ja, nou ja, is het een evenement? Ik weet het niet. Maar volgende week, zaterdag 10 mei, dan vindt de Reddingbootdag plaats van 10 tot 4 uur in het Reddingstation Boothuis aan de Toorbekkenstraat 6. Er is gelegenheid om mee te varen voor donateurs en bent u nog geen donateur... dan kunt u dat ter plekke regelen zodat u deze dag toch mee kunt op de reddingsboot. Er zijn medewerkers van de KNRM aanwezig om u te informeren over alles wat met de KNRM te maken heeft. Dan uh, het portret van mijn moeder... Uh, dat is een monoloog waarin een dochter het ware verhaal vertelt over haar moeder. En het verhaal dat zij pas na de oorlog hoorde van haar vader. Het is een uh, toneelstuk geschreven door Martine Faber. Gespeeld door Arma Klaassen. Dus het is een een actor, En de regie is in handen van Fred Rosenhart. De entree is gratis, maar vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is reserveren wel verplicht. Dat kan via info@beleefzandvoort.nl. De datum is zondag om 3 uur. Het duurt een half uurtje, dus van 3 tot half vier in het oude raadhuis. Dan op 5 mei, ja, dan is er weer een editie van de toverschool. En het is weer een magische voorstelling in het sfeervolle theatertje Theatro Paradijsvogels. In het oude raadhuis waarin van alles kan gebeuren en waar wonderen plaatsvinden. Magie, toverij en verbazing voor kinderen en volwassenen. Met gasten, betoverende marionetten en paradijsvogels. Kaarten aan 7 euro zijn verkrijgbaar via www. .theatroparadijsvogels.nl Maar dan Theatro zonder H, dus op z'n Italiaans. Uh, het is op 5 mei, begint het om 2 uur. Ook dat het duurt anderhalf uur trouwens. Ik wou zeggen een half uurtje, maar het is van uh, 2 tot half 4. is het oude raadhuis. Nou, en, en... op bevrijdingsdag, dus uh, toch wel een Hartstikke beetje bevrijding. Hartstikke leuk. Ja, ja, nou, ja, dat is wel zo. Ja, ja dat is wel zo. Dan in de, oh nee, ja van, je hebt er nog één. Nee, ik heb er nog een. Paar. Oh, oké, okay, doe maar. Ja, gewoon. Ga jij maar lekker even plassen of ja, zo is goed. Of, uh, buiten. Schieter, ik ben even een weg, toch zo? Ga jij maar even nee, naar, roken naar. doen we niet meer. Oh, nou, dan gaan we uh, maar even naar de kroeg. Ik, ik zie pff. je zo wel terug. Nou, uh, Marlene Cherup en haar leerlingen tonen gezamenlijk werk in een bijzondere presentatie. Rondom twee bronzen sculpturen van Marlene exposeren haar leerlingen hun beelden in steen die zij onder begeleiding hebben gemaakt. En Marlene is hartstikke trots op hun werk. En dat uh, mag je komen zien. Um, even kijken, want waar ga ik verder? Oh, dat, dat is een, een expositie die is op dit moment. En dan heb je ook Anne van der Veen. Zij schildert zeegezichten, bakschuiten. Bak oh, bakschuiten en grote luchten. En uh, we hebben uh, Eliane Duizens. Die woont hier sinds 2023 in Zandvoort. En die, Zij toont groot werk in roodtinten op doek en jute. Dit is allemaal te zien van 2 tot en met 25 mei. Ook in het oude raadhuis. En ook daar is de entree gratis voor. Uh, dan komt er iets heel spannends naar Zandvoort. Wil ik ook wel meemaken. Want je kunt een betoverende avond vol illusie, mystiek en interactie beleven bij de internationaal gelouwde magier Ramana. En Ramana is de eerste winnaar van de kijkcijferhit, de nieuwe Uri Geller Show. Nou, in komende vrijdag negen maand treedt hij op in Theater op Paradijsvogels in het pop-up oude raadhuis. De aanvang is 8 uur in het Oude Raadhuis. De show duurt ongeveer 40 minuten. Tickets zijn aan 10 euro. Vanaf kwart verkrijgbaar. Uh, vanaf, uh, bij de deur. Maar je kunt ook kaarten reserveren via de website van Theatro Paradijsvogels. Vanochtend werkte het nog niet. Maar ze hebben beloofd dat ze het in orde zouden maken. Dus waarschijnlijk kan dat nu al. En voor meer informatie over Ramana kun je naar zijn website: www.ramana.nl. Dan er gebeurt heel veel in het Oude Raadhuis, hoor. Dat wilde ik net tegen je zeggen. Ja. De, Wat er activiteiten daar. Ongelooflijk, want ook de Comedy Coop komt naar Zandvoort. En wel met een Comedy Coop 100% nieuw materiaal. En de comedians die spelen hun nieuwe materiaal... in het intieme theater op Paradijsvogels in het Oude Raadhuis. Um, je kunt je tickets uh, boeken... en uh, via www.instagram.com slash met C-O-U-P. Nou, het belooft een middag te worden vol nieuwe inzichten... harde lachsalvo's en een hoop gezelligheid. En de datum is 11 mei van 3 tot half 5. Nou, dan tenslotte gaan we even Zandvoort een klein beetje uit. Wil ik nog even aandacht vragen voor Lotte. Lotte wordt nog eenmaal gespeeld... Uh, dat is een uh, indrukwekkend drieluik over de vrouw van Frits Pfeffer in het Achterhuis. Want de dagboeken van Anne Frank inspireren diverse schrijvers en theatermakers. En Fred Rozenhart belicht met Lotte het karakter van de vrouw van Frits Pfeffer. Want Pfeffer die speelde een heel belangrijke rol in het Achterhuis... en een essentiële rol in Lottes leven. Maar wie was hij nou werkelijk? Want Frits was de grote liefde van, van Lotte, maar... Haar ja, volledige naam was Charlotte Pfeffer Caletta, maar Lotte wist niet eens waar Frits ondergedoken zat en zij ontdekte na de oorlog pas hoe hij werkelijk was. Want Anne Frank die schilderde hem heel anders in haar dagboek dan hoe Lotte hem beleefde. Dus was Dussel, de bijnaam van Frits Pfeffer, nou een sickeneurige, kleinzielige en irritante man... Nou ja, wie zal het zeggen? Wie het stuk zag... heeft het nog steeds over dit indrukwekkende drieluik... dat je echt gezien moet hebben. Het is geschreven door Fred Rozenhart. De dus, uh, spelers zijn Joan Ruleveld, Lea Bos en Fred Rozenhart. En woensdag 7 mei wordt hij nog één keer opgevoerd... in Theater De Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede. En kaartjes zijn verkrijgbaar via... het zij de mail-info-apenstaartje wijheemsteden.nl of even een belletje plegen met telefoonnummer 023 5483828 Maar god, dat was zo'n lange evenement Ja, en je hebt het zo mooi gezegd Echt uh, goed, uh, goed voorgedragen Dankjewel, maar Lotte. we zijn er nog niet want we kijken oh. straks nog... Uh... ...ook nog de evenementenagenda van Erik Weijers. Oh, maar die hoef jij niet te doen. Nee, daar ga ik lekker achteroverluinen en luisteren. Nou kan jij een sigaretje roken. Ga je nog meer hoesten. Ik heb helemaal niks bij, maar... helemaal niks bij, hè? Nee. Een joint, hè? Ook iets? het dag. Oh, bak. Oké, nee, nee, nee, doen we niets. Niet voor mij. Nou ja, dat was de evenementenagenda. Nou, de komende dagen weer heel veel te doen... Hier oh, in Zandvoort nou. en ook in Heemstede, hè? dat hoorde je juist met Lotte. Ja. En we gaan straks naar het circuit toe, op alles. Erik Wijs was vanmorgen vanaf het circuit hier in de studio... en vertelde over de evenementen op het circuit de komende weken... zo voordat het circuit gaat sluiten voor de Formule 1. En dan hebben we tot eind juni volgens mij nog even de tijd... om heel veel mooie race-evenementen daar plaats te laten vinden... Daarover uh, meer naar deze uh, classic van uh, Whitney Houston. En we draaien ditmaal uh, de danceversie van uh, Love Will Save The Day. Ik denk dat uh, deze video's destijds zou stotterden, maar uh, daar hebben ze gewoon een remix van gemaakt van die platen destijds van uh, Love Will Save The Day. Want uh, ja, dat is ook weer zo'n uh, single uit de jaren tachtig. En toen moesten alle platen heel lang uh, duren. Echt, uh, ja, het liefst vijf, zes, zeven minuten. Had je het over een uh, 12 inch En tegenwoordig voor de TikTok-dolly uh, moet het allemaal iets van 2,5 minuten duren. Dan mag het mag weer niet uh, langer duren. Oh, daar gaan we weer terug naar af. Hè? Want in de jaren zestig duurde een plaat, plaat ook nooit langer dan 2,5 minuten. Nee, da nou, nou, daar heb ik zo meteen een voorbeeld van klaarstaan. Uh. Oh ja? Toevallig uh, nou. na dat uh, interview met uh, Erik Weijers. Want ja. uh, jij vertelde het al, hè? op het circuit uh, zijn ook hele mooie evenementen nog. Ja. En er komen nog uh, mooie evenementen. En wat was er nou maandagavond dat racegeluid in één keer van het, uh, het circuit? Nou, de heren van vanmorgen, Ger Loogman en Hans Botman, die hadden Erik Wijs opgevangen hier in de studio. En Erik vertelt ons over de evenementen en de activiteiten op het circuit. Maar er komen leuke dingen aan de uh, ja, komende uh, tijd. Buiten de Formule 1 natuurlijk, op het uh, laatste weekend van augustus.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 Wat kunnen kun we verwachten van de, van de American... Uh... Ja, Amerikanen American natuurlijk. Volop Amerikaanse auto's. Ja. Alle soorten en maarten. Rijf Frank Par Parenkoper ook mee. Dat ja, is wat ik zeg, ja. Die is al Ja, Hij heeft er nou in gekocht in 1958. Echt waar? Oké. Okay. Ja, dat is niet normaal. Mooi, mooi. Zo mooi. mooi. Ja, prachtig En er zitten bijna geen kilometers op. Ja, nou oh, ik allemaal. heb het vorig jaar ook nog even een tijdje staan kijken. Zo prachtige auto's komen eraan. Ja, ja absoluut. En uh, zowel modern uh, als echt uh, hele mooie auto's uit ja. ja. de jaren 50 ja. en 60. Ja, ja mooi. Mooi.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 Ja, dat is het 18 juni, is eigenlijk uh, de ja. Pinkster. Uh, ja, ja, de Pinkster het, het, is dat, Pinkster ja. Weekend, ja. Ja, ja. Want ja, ja. Uh, normaal zijn de Pinkster Races. Uh, klopt, en die zijn nu twee weken eerder. Uh, althans, dan heet het geen Pinkster race natuurlijk, maar oh. de, de hele organisatie die uh, de afgelopen jaar de Pinkster Races heeft, uh, heeft ingevuld, die komen nu met hun klasse twee weken eerder rijden. Oh, ja. Uh. Uh, dus ja, dat, uh, dat is zo. Maar, maar goed, uh, wel voor het Pinkster Weekend voor Zandvoort. Natuurlijk prachtig dat we zo'n ja. groot internationaal auto-sport ja, uh, ja. Ja. hebben. Ja, absoluut. Ik zag van 4 tot 8 juni, dat is dan... Nee, 5 tot 8 juni is oh, het. 5 tot op... 8 juni, ja. Nee, ja. Nee, vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, uh, en die donderdag uh, wordt er niet gereden.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 Uh, dus daar, uh, daar kunnen al die races gevolgd worden. En overigens, de GT World Channels over twee weken, dat wordt allemaal op Ziggo. Wordt dat oh, nee, okay. Dus daar kan het ook gevolgd worden. Nou, je kan het ook live op het screen kijken, ja, natuurlijk. Ja, dat ja, is ja, allemaal mogelijk. Nee, dat is allemaal ja. mooi. Je kan een ja, kaartje kopen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn geen enorme bedragen he, die betaald moeten worden. Nee, toch? ik weet ik het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij voor de GT World Channels een kaartje 25 euro. Ja, uh, ja. ja, ja. Uh, en ja, ja. dan mag je ja, overkomen, mag je in de tribune zitten, mag je hele oh, bel ontlopen. Dat ja, zit een aanrader. En dan gaan we richting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 En een uh, uh, soort demo rijden en het gaat erom dat ze de snelste ronde rijden. Ja, ja, nee, de ja. snelste ronde rijdt, die wint. Okay, uh, nou, dus ze zijn met elkaar. het is dus, dus inderdaad ook wel een beetje om het materiaal te sparen. Ja. Uh, die autos zijn natuurlijk ontzettend kostba kostbaar. Uh, maar om ze toch wel op die manier op de baan te krijgen. Uh, en en uh, voor de rest is het een beetje vergelijkbaar met wat er de afgelopen jaren zijn? Ja, maar, uh... Uh, inderdaad. Nou ja, we hebben dan natuurlijk een Formule 1 race met, met, echt met, met de 3 liter ja. uh, motoren, zeg maar, uh, tot, tot midden jaren uh -huh. 80. We hebben natuurlijk de historic Grand Prix cars, dat zijn de auto's tot eind jaren 60. Ja, ja. Uh, uh, met de motoren nog voorin en achterin natuurlijk ook al in het begin. Of later. Uh, Formule 3 races. Formule 2. Uh, toen GT's, Le Mans prototypes. Ja. Ja. Uit de jaren 70, 80. Mm. 60, 70 sorry. en Maar ook recenter. Uh, mm. dus we hebben ook een klasse met uh, Le Mans uh, prototypes. Uit de jaren nul. Dus mm. dat is uh, best wel recent. Dus dat is ook gewoon ja, voor ieder wat wil. Dus Or organisatorisch enorme klus hè, lijkt mij. Ja het is, dat is het zeker. Omdat uh, dit is ook een evenement wat we helemaal zelf organiseren. Ja. Van, van een aantal ja. set. Dus ook de content uh, zelf, <kijgen> zelf regelen. En binnenhalen en dat doen we bijvoorbeeld bij een DTM niet of een GT World. Challenge, hè. Dan nee, hebben we een nee. contract met een organisator. Met een, organisatie, met organisatie, een, die ja, ja. een Verschillende ja. circuits in heel Europa. Mm -hmm. en eigenlijk overal met een verschil, hetzelfde van dag verschijnt. Dus met die historische klamp niet, nee. dan moeten we dat echt zelf mm -hmm. uh, bij elkaar uh, halen. Ja. om, uh, ja, om ja. een mooi evenement in te zetten. Ja. Ja. Ja. Nou, wellicht als meer, uh, uh, nou, dat ZFM weer gaat uitzenden. dat gaan we wel, gaan we wel ja, proberen. dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Dus, ja. ja, gaan we proberen, inderdaad. En dan komen we daar uh, ja. zeg maar een dag te staan. Ja. En de hele dag live uh, uh, uh, uh, muziek en en, en uh, ja mensen. Ja, en er interessante gesprekken met mensen. Mensen, ja, ja, ja. Nou, het is tussen 28 juli uh, en.. Uh 31 augustus, augustus is het sowieso gesloten, maar ook zes weken later nog voor de afbouw van de... Ja, het, ja we beginnen zo'n beetje de derde week september weer. Dan pakken we de draad weer op. Dan is alles afgebouwd. Uh, althans, nog niet alles, maar het meeste. En dan kunnen we ja. weer het circuit exporteren. Inderdaad, en vanaf 28 juli is het circuit gewoon dicht ja, tot, ja, uh, tot aan de ja, ja. ja, Die tijd hebben we nodig. Ja, en daarna nog voor de afbouw uh, ja, minimale weg. Ja, komt, week. Dus een beetje derde weg. Want ik zag dat er ook nog een nieuw uh, loopevenement uh, komt. De Tick de uh, the klok Challenge. <laughs> Ja, misschien zegt het jou niet, maar het, nee, is, lopen niks. Voor, het, is, uh, het is lopen voor een hartaandoening aandoening PNL. Ik zag okay. ik dat het toevallig staat in jullie uh, trouwens in jullie uh, lijst van evenementen okay. ook. Oké, nou ja, goed, ik, uh, goed, ik ben meer open, nou, dan ik even, nou, dan kan ik jou iets uh, nieuws vertellen. Maar goed, uh, uh, ik wil het nog even hebben over de Formule 1-test die uh, en al geweest is en nog komen... Ja.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 Uh, uh, ja, die komen met, uh, ja, met zogenaamde ja, uh, zeg maar auto's van minimaal twee, drie jaar oud. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en komen ze ja, wat, wat dingen uittesten. Die en wat en rijders, uh, wat kilometers geven. Ja, uh, ja. Uh, we hebben dat uh, twee weken geleden ook al gehad. Zo'n dag met, met Esther Martin. Klopt ja, wel. Een uh, vrouw, hè, uh, ja, ja, ja. En komen, en er, is, komen er mensen op af? Uh, ja, daar dat komen best uh, even af en toe mensen, mensen kijken, inderdaad. M uh, moet je ervoor betalen? of niet uh, uh, die... nee, nee, nee je nee? kan in principe gewoon het uh, oh. circuit open en... Uh, Mensen uh, kunnen gewoon op de tribune gaan zitten en even kijken. Maar, maar niet in een paddock. Uh, uh, nee, maar het is wel inmiddels ervaring met dit soort dagen. Is, je moet niet verwachten dat je de hele dag Formule 1 auto's ziet rijden. Nee, dat is dus ook. Die nee. ja, hebben ja. allebei ja. maar één auto bij zich. Ja, uh, ja. En ja, uh, af en toe rijden ze een paar rondjes. Ja, en dan ja. moeten ze weer allerlei updates aan de auto doen. Of de dingen analyseren. Ja, en dan ja, worden weer paar ja. Ja. Dus niet. Ja. De nee, dat begrijp ik ook wel. En, en vorige week, we hadden het er net even over... ...reed er ook een Formule 1 auto met een enorm uh, geluid. Uh, ja, dat uh, was... Uh, twee rondjes. Uh, ja, klopt inderdaad. Dat was afgelopen maandag uh, een shakedown van, uh, van uh, een Arrows BMW Formule 1 auto uit 1985. Die is helemaal gerestaureerd uh, door een... Uh, Die maakte nog wel geluid toen. Uh, ja, dat is een piepje ja. in de turbo. Uh, ja, motor, ja, ja, ja, inderdaad. ja. En Nou ja... En met, uh, die auto werd destijds door Thierry Boutsen bestuurd. En die was er ook maandag in Zandvoort. Om leuk! Met die auto die shakedown te doen. Ja. Uh, ter, ter voorbereiding op een demonstratie die, die tijdens de komende Krampie van Imola in Italië gaat. Oh, leuk! Op, en jou, Thierry ja. Boutsen is een oud Formule 1. Ja, dat is een Belgische Ja, Ja, ja. Ook. En die is ja, ja. destijds in 1985 <klaars> tweede geworden met die auto in Imola. Ja. En dat was heel bijzonder, want hij viel toen vlak voor de finish stil. Vanwege brandstofgebrek. Toen is hij uitgestapt heeft hij die auto over de finish geduwd. En okay. zelfs ja. tweede geworden. Ja, is ja, ja, ja, ja, ja, ja. best ironisch. Dus dat, uh, ja. dus, uh, maar die auto die was er dus En ja, uh, fantastisch om dat weer Ja natuurlijk ja, ja, ja. Helaas maar, uh, maar twee rondjes, je ja. kan niet want. Uh, al geluid. Nou, hoop mensen hebben er wel genoten uit. denk ik wel met, uh, uh, Ik heb verschillende mensen gehoord die ja. hebben, Goh, wat is het ja. ja, uh, uh, ja. Al was het maar een paar minuten Maar ja, het was ja. gewoon ja. toch uh, Het was ja. afgelopen maandag rond een uur of zeven Ja inderdaad De Formule 1, wat kunnen we verwachten?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 je moet ook reëel zijn. Uh, en, en, en, en, en, en ook terugkijken naar het fantastische het uh, ja. feit dat we er gewoon 7-4 georganiseerd ja. hebben. Ja. Goed. Zeker, nou, dat was uh, Erik Weijers uh, vanmorgen te gast hier uh, bij ZFM, Dolly. Ja, geweldig. Jij ja. Ja. hebt ja, net op maandagavond die raceauto gemist. Oh, oh. Ik vond een zo verschrikkelijk lekker. Ja. Het gieren van die. die het uh, uh, zal een ja. V10 uh, geweest zijn of zo, denk ik. We gaan straks eventjes uh, aan uh, Randolph vragen. Die weet dat pas oh, ze weet... zeker. Dat was in ieder geval wel een van mijn favoriete auto's. Okay. Want het was uh, de Arrows. En daar heeft ook uh, Jos Stappen nog uh, ingereden in de Arrows. Ach, kijk nou toch. Dus ja. Ja, hey, ja, dat was een uh, mooie auto. Hmm. Nou, genoeg te doen dus uh, de komende tijd En we beginnen met American Sunday uh, binnenkort op het uh, circuit. En uh, mocht er nieuws zijn over het circuit... Ook dat hoor je uiteraard bij je eigen lokale radio. Wat <lacht> is dat nou weer? Ik weet het niet. Bij <lacht> jouw lokale radio... Ja, het leek op een ontplossing. To bij to kan jouw stelmen. lokale radio ja. ZFM hoor je dat uh, dan uh, langskomen. Ja. Dat wilde ik zeggen. En, ja. uh, nou, we gaan uh, nog... Uh, nee, dat gaan we ook niet doen. Nee, ook niet. Nee, heb jij nog een bericht ik dat trouwens? Ik had er voor zin in. Oh ja, weet je, dat wilde ik vertellen. Al? Het ja. staat 0-2 bij het voetbal. <lacht> Oh jee! Dus, dus we Wat staan goed. voor mij. Ik hoor dat we een, weer een bericht krijgen. Even kijken. Ja? Ja? Uh, 1-2 op dit moment oh, staat oh, het. Oh god, uh, dat is niet snel gegaan. 0-2 uh, door, uh, even kijken, Koen Bergielsen. Ja. En uh, ja, nu is het uh, 1-2. De tegenpartij, OSV heeft gescoord. Maar we staan nog steeds voor. Ja, maar het Gelukkig wordt, wel weer, maar met, het wordt uh, wel weer spannend, hè? 1 nou. tegen 2. Ja, het blijft ja. altijd weer spannend. Ja. Dus. Maar wil je nog. Uh, nou ja, heb een je een heel kort uh, berichtje misschien? Uh, uh, uh, heel, kort, heel kort. Nou ja, redelijk ja, kort. Ja. Uh, uh, ja, nou ja, laten, laten we zeggen dan over die uh, 5 mei viering. Die uh, start uh, om 12 uur. Je hebt eerst de, de bingo, maar de bevrijdingsbingo... maar die is meestal al helemaal uitverkocht. Er zijn gratis toegangskaarten. Dus dat uh, tellen we even niet meer mee. Dan van 11 tot half 2 is er een springkussen en stoepkrijten... in het centrum bij het Kerkplein. Dan uh, van 11 tot half 2 op het Raadhuisplein... kun je met een oud-militair voertuig een rondrit maken. En kleine kinderen moeten wel begeleid worden door de volwassenen. Dus die kunnen niet alleen erheen. Dan van 12 tot 3 is er dit jaar... de gelegenheid van de 80ste viering van onze vrijheid. De 5 mei vrijheidsmaaltijd in Zandvoort. Op het Flemingplein in Noord. En uh, ja, dan los, hè, Dan gaat het beginnen. Want uh, 5 mei muziekfestival krijgen we dit jaar. Hey. En eindelijk is een keer even wat anders... dan dat we altijd gewend waren op de 5 mei. Uh, um, van 2 uur tot 9 uur is er... Op het, uh, op het Raadhuisplein... een speciaal bevrijdingsmuziekfestival. Wat er als volgt uitziet... ik ga hem heel snel oplezen. Van twee tot drie uur... onze eigen burgemeester met zijn band... de Brand New Alltimers. Dan is er een uh, pauze... komt er een dj. Dan van half vier tot tien voor half vijf... de Bill Baker Big Band. Een, een 21 mansformatie Waar Wauw, maak je het nog mee? Dat is gaaf Ja joh. Dat is kippenvel hoor. Dan komt er weer even een pauze. Dan starten ze weer diezelfde band om tien over half vijf tot half zes. Dan van half zes tot zes uur BAM. Dat zijn twee zangeressen. Dan weer een DJ pauze. Tien over zes tot zeven de Tennessee Drifters. Dit is Rockabilly Trio. Dat is ook leuk natuurlijk. Dan van 7 tot half 8 komt Ben weer terug, de twee zangeressen. Juist, ja, s'avonds, voor de mensen die uh, net inschakelen. Het is niet uh, s'ochtends uh, dat je dan nee, uh, op het gas nee, staat. Nee, zeker niet. Het is uh, van 2 uur s middags tot 9 uh, tot uur s avonds is het levende okay, muziek. Oké, nou, en uh, tot slot. Ja. Nee, ja, ja, dan, ja. Nou, dan uh, Bam en dan uh, daar weer de Tennessee Drifters en uh, daarna DJ Barda die rond de muzikale avond af. Nou, en die Barda, die kan je er wel bij hebben bij de bar daar. Ja ja, ja ja ja ja. Ja zeker. Ja. Nou ja, 5 mei dus op het blij mooi uh, muziekfestival. And think of when we were like when you said you felt so happy. You could die. That you were right for me, but felt so lonely. ,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4.